1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Toerwinnaar Contador. Geschorst wegens doping. Verhagen teleurgesteld over aangekondigde sluiting Netcar. En nieuwe dag van geweld in de Syrische stad Homs. Het is zonnig en droog, het wordt min 3 in Zeeland en min 6 in Groningen. Vanavond is er vooral in het noordwesten bewolking, misschien wat sneeuw. Morgen wisselen bewolkt, ongeveer vijf, min 5 graden. En op de Wadden wat meer bewolking, daar kan ook wat sneeuw vallen. De dagen daarna blijft het koud winterweer. Alberto Contador is door het sporttribunaal KAS met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst. Tijdens de Tour de France van 2010 werd er bij hem een minimale hoeveelheid van het verboden middel klembuterol aangetroffen. En kon dat door te toen dat dat promilage echt helemaal niks was. En met heel veel nullen achter de komma moet worden geschreven. Een miljoenste parte de klembuterol 0,0000000005 000 grams en eh, millilitro eh, picograms. Ja, heel weinig dus volgens Contador. Maar ja, het is wel aangetroffen. Gio Lippens, wat betekent die uitspraak? Die uitspraak betekent sowieso dat hij de Tourzegen van 2010 uh, kwijt is. De zegen van 2011, dat ligt nog het verst in het herinnering. De Tour afgelopen jaar die won hij niet. Uh, maar dat is wel de keiharde consequentie. En het betekent gewoon concreet dat hij tot 5 augustus van dit jaar geschost is. Dat lijkt heel kort, maar als je met terugwerkende kracht gaat tot 5 augustus 2010... kom je inderdaad op uh, twee jaar uit. Dus dat zijn de echte directe consequenties van de schorsing. Dus effectief maar zes maanden eigenlijk. Natuurlijk wel heel vervelend, maar is dat toch niet raar. Het is heel raar eigenlijk. Uh, aan de andere kant, het is niet de schuld van de renner... Uh, dat, dat het allemaal zo lang geduurd heeft. Uh, die, die hele procedure heeft verschrikkelijk lang geduurd. In eerste instantie uh, vocht uh, Contador... Uh, toch leek het met succes aan uh, dat hij doping zou hebben gebruikt. Hij zei, het komt van vervuilde biefstuk. De Spaanse bond ging in die verdediging mee en die sprak hem vrij. Maar de internationale wielrenunie, de UCI en het WADA... het Wereld Antidoping Instituut... die besloten dat ze daar geen genoegen mee namen. En die gingen dus naar het kas. En uiteindelijk... Heeft heeft het KAS na heel veel uitstel en na heel veel getuigen gehoord te hebben... hebben ze uiteindelijk besloten om deze schorsing op te leggen. En inderdaad, dan betekent het dus nog maar dat hij voor de komende zes maanden geschorst is. Dat hij dus op 5 augustus kan gaan fietsen. Nou ja, we weten allemaal dat vlak daarna de Vuelta begint. Dus die zou die kunnen rijden. En het WK eind september in Valkenburg, die zou die natuurlijk ook gewoon kunnen rijden. Heb je al reacties gehoord op die uitspraak van het KAS? Nou, een van de reacties was wel een aardige. Dat was de reactie van de UCI, de Wielerbond. Uh, die zeiden dat ze nou niet echt verheugd waren met deze uitspraak, terwijl ze wel zelf in beroep zijn gegaan... tegen die vrijspraak. Zij zijn naar het kas gegaan. Uh, maar dat ze het een trieste dag vinden voor het wielrennen. En het meest grappige eigenlijk in het hele persbericht van de wielrennen-Unie was... dat ze vergeten waren, of met geel een soort marker hadden ze aangegeven... dat ze niet precies wisten hoe lang de schorsing nou was. Want er stond geen jaartal bij, of er stond geen aantal maanden... of aantal jaren bij. En dat is toch wel echt heel saillant. Maar goed, men vindt het dus wel triest voor de sport. En dat is het natuurlijk ook. Maar ik kan me wel voorstellen... Dat ze op het UCI-kantoor op dit moment wel tevreden naar elkaar zullen kijken en zeggen we zijn toch terecht in beroep gegaan. Alberto Contador, dus geschorst. Triolippus, dankjewel. Dan die voorgenomen sluiting van Netcar in Born. Die is aangekomen als een mokerslag. Minister Verhagen noemt het een grote teleurstelling. En hij gaat alles op alles zetten om een doorstart voor Netcar mogelijk te maken. Verslaggever Wilco Boom, jij sprak Verhagen net, Wilco. Ziet die mogelijkheden echt? Nou, hij wil het in elk geval proberen. Omdat de personeelsleden van Netcar dat volgens hem verdienen. Dat ze daar recht op hebben. Mitsubishi is volgens hem bereid om het bedrijf in Born voor 1 euro te verkopen. Mits de nieuwe eigenaar dan al het personeel overneemt. Voordeel van Mitsubishi is dan natuurlijk dat ze geen kosten voor een sociaal plan hoeven te maken. En ja, en Vragen gaat nu zijn uiterste best doen om een ander bedrijf te vinden. Het nou, is natuurlijk buitengewoon teleurstellend... Dat, uh, dat we Mitsubishi niet hebben kunnen overtuigen om de productie voor te zetten. Dat is een enorme klap voor, uh, voor al die mensen die dit nu vandaag uh, gehoord hebben.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 En dan ga je doordenken, ja, wie zou dat dan kunnen zijn Een nieuwe eigenaar? Met andere woorden, zijn er echte serieuze kansen op een doorstart? Nou, als je Verhagen hoort, dan moeten de werknemers zich daar... geen al te grote illusies over gaan maken. Want er wordt al een jaar gesproken over nieuwe investeerders voor Netcar... die dan mede-eigenaar zouden worden naast Mitsubishi. En dat was allemaal voordat het bekend werd... dat het Japanse bedrijf uh, helemaal ging uitstappen en had geen uh, succes. Dat heeft niks opgeleverd. En bovendien, het probleem is ook, in Europa worden nu helemaal meer auto's gemaakt dan verkocht, zegt Verhagen. We moeten wel... Uh, Realistisch zijn, het zal heel moeilijk zijn als je kijkt naar de ontwikkelingen van de auto-industrie in Europa. Er worden meer auto's geproduceerd dan er verkocht worden, dus het zal moeilijk zijn. Uh, maar we moeten wel alles uit de kast halen. En uh, tegelijkertijd uh, hebben we het afgelopen jaar natuurlijk wel met verschillende kandidaten gesproken over uh, mogelijke participatie. Nou, nu zullen ook de uh, ministerie plus de ambassades in het buitenland nu ook op basis van dit bod ook van uh, Mitsubishi echt alles uit de kast moeten halen om een overnamekandidaat... ook tot werkelijke overname te bewegen. Hij is niet optimistisch. Hij is heel somber zelfs uh, Verhagen. En dan is er de kans dat men geld wil hebben van de overheid. Zit dat er nog in? Nee, staatsteun. Daar ziet Verhagen helemaal niks in. Volgens hem hebben de Fransen dat al geprobeerd met hun auto-industrie. En ook zonder succes. Een kern van het probleem blijft toch die overproductie. En volgens Verhagen is dat daarom geen goede besteding van belastinggeld. Uiteindelijk zal een bedrijf op eigen benen moeten kunnen staan. We kunnen zorgen... Voor voor een goed investeringsklimaat. Uh, nu Mitsubishi heeft aangeboden om de fabriek over te dragen voor 1 euro... zijn er natuurlijk ook op dat punt faciliteiten. Maar uiteindelijk kun je geen bedrijven overeind houden met subsidies. De Franse auto-industrie heeft het ook geprobeerd met subsidies. Daarbij het belastinggeld kwijt. Uiteindelijk gaan die fabrieken ook om. Dus dat is geen goede besteding van de gelden. Ja, Verhagen gaat dus zijn best doen voor een doorstart van Netcar. Veel fiducie heeft hij er eigenlijk niet in. En staatssteun is wat hem betreft dus geen optie. Want een bedrijf moet op eigen benen kunnen staan. Wilco Boom. De Hogeschool van Amsterdam heeft niet gefraudeerd met diploma's. Dat concludeert de Onderwijsinspectie. In december doken er berichten op dat sinds 2002 duizenden studenten onterecht een diploma hebben gekregen. En bestuursvoorzitter Bussemaker zei toen dat ze geen aanwijzingen had voor fraude, maar ze liet de zaak wel onderzoeken. En de inspectie concludeert nou dat er niet is gesjoemeld. De Onderwijsinspectie stelt wel vast dat de kwaliteit van twee managementopleidingen te wensen overlaat van de Hogeschool van Amsterdam. Die opleidingen worden de komende tijd verder onderzocht. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Opnieuw is het een dag van veel geweld in Syrië. Vooral in de westelijke stad Homs. Vrijdag vielen daar al zo'n 200 doden. En vanochtend in alle vroegte hervatten regeringstroepen de beschietingen. Correspondent Sander van Hoorn in het Midden-Oosten. Dat gaat onverminderd door, Sander. Zo lijkt het in elk geval wel. De beelden op dit moment van doden, van gewonden. Vooral ook heel veel uh, mensen die... Uh geprobeerd hebben mensen te reanimeren wat niet gelukt is. Verschrikkelijke beelden waarbij de Syrische regering zegt wij zijn niet aan het schieten. Dit zijn terroristen in Homs die zelf de gebouwen opblazen en die storten vervolgens in en daardoor raken mensen gewond. Maar uit Homs komen toch echt heel andere geluiden spreken van het afgrendelen van bepaalde wijken en in Homs maakt zich, men zich grote zorgen dat dit een opmaat is naar nog meer beschietingen. Ja, Het lijkt zich te concentreren allemaal rond Homs. Die strijd tussen de Regering en het vrije Syrische leger. Wat voor verklaring heb je daarvoor? Omdat het in Homs uh, een aantal wijken is, een groot aantal wijken, wat uh, eigenlijk al elf maanden demonstreert. En die demonstraties, die zijn naarmate er militairen overliepen uit het Syrische leger, zijn die ook steeds uh, gewelddadiger geworden over en weer. En Homs ligt natuurlijk bij de grens met Libanon. En op het moment dat je Homs bezit, uh, dan krijg je een beetje het Bengazi-scenario wat je uit Libië kent. Dan is er een stad aan de grens, waar dus ook uh, transportlijnen uh, kunnen lopen naar die grens. Waardoor je uh, makkelijker mensen over hun weer kunt krijgen. Maar ook uh, materiaal, wapens, medicijnen, et cetera, et cetera. Dus uh, Homs ligt wat dat betreft heel strategisch. En ik stel me zo voor dat als ik dat kan verzinnen... dat het de Syrische regering dat ook kan verzinnen. En dat zou een van de verklaringen kunnen zijn... waarom daar nu juist zo zwaar gevochten wordt. En ja, de internationale gemeenschap staat een beetje te kijken, neem ik aan. Die VN-resolutie om het geweld te stoppen is mislukt. Wat kan er verder nog gebeuren? Een, een toename van het geweld. Ja, morgen komt uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lazarov. Die gaat praten met uh, de Syrische president Assad in Damaskus. Heel erg benieuwd wat hij te vertellen heeft. Of hij uh, bijvoorbeeld zou oproepen om het geweld te matigen. Maar Rusland heeft uh, met name ook tegen die resolutie in de VN-veiligheidsraad gestemd. Omdat ze zeggen, het geweld van, komt van twee kanten. En dat zal dus van twee kanten op moeten houden. Ik verwacht wat dat betreft ook van de Russische diplomatie morgen heel weinig. En nogmaals, dat uh, betekent eigenlijk alleen maar dat de enige weg voorwaarts is. En dat betekent nog weer meer geweld de komende tijd. Sander van Hoorn over de gevechten in Syrië. Vier betrokkenen bij een ongeval van gisteren op de A8, A35. Vier betrokkenen zijn overleden en drie andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Dat ongeluk gebeurde gisteren op de snelweg ter hoogte van Bornerbroek. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend, zegt de politie. Gisteravond zijn ze tot 11 uur uh, zijn ze druk geweest op de weg zelf om daar... Uh mogelijke sporen uh, van de toedracht uh, veilig te stellen. En uh, op dit moment zijn ze daar nog mee bezig. Het enige wat wel bekend is, is dat de twee auto's met elkaar hebben gebot, op welke manier dan ook, en uh, gezamenlijk naar de rechterkant van de weg zijn uh, gereden en daar dus uh, in het water terecht zijn gekomen. Een record aantal Nederlanders heeft dit weekend zonder water gezeten... doordat waterleidingen zijn bevroren of gebarsten. Waterbedrijf Vitens heeft door de aanhoudende kou zo'n 2000 meldingen binnengekregen... van mensen die geen water hadden. En de klanten wordt geadviseerd om de verwarming niet lager te zetten dan 14 graden. Sport. De toch, de Tochtertochten, het lijkt zo dichtbij, maar geen zins, uh, het is nog niet zeker allemaal. Want het ijs in het zuidwesten van Friesland, dat is nog zwak. Verslaggever Steven Dalenboud liep mee met assistent rajonhoofd Auke Hielkema. Die is verantwoordelijk voor het Balk, en dat is een van de probleemgebieden. En tot overmaat van ramp is er ook nog een veegmachine door het ijs gegaan. Weer een onheilsbericht, daar hadden we niet op gerekend. We waren van plan om vandaag echt door te pakken en te proberen alle sneeuw eraf te krijgen... dus maar machtig uh, aan het werk. En dan komt net de tijding van uh, het Rijonhoofd... dat er weer een uh, vege door het ijs gezakt is met man en al. En dat, was, dat hadden we echt niet verwacht. Want er, was dus, um, ja, er is een laag sneeuw gevallen. En dat, dat is, is dat wat het probleem veroorzaakt hier? Ja, dat is echt het hele probleem. In het begin was het natuurlijk die, die harde wind... En had de wind op zich is niet erg, maar toen nou stuurt al het water hier door de luts heen naar uh, richting Stavoren. En omdat het maar een smal watertje is, kreeg je een sterke stroming en dan krijg je helemaal geen ijs aan groei. Nou, toen was, ging de wind eindelijk liggen, hebben we 1, 2 nachten vastgehad. En toen kregen we die sneeuw er al op. En toen kon, nou, nu kunnen we nog nooit met, met, met machines het, het ijs op en dat is het uh, probleem. Want u komt hier nu bijeen met, ook met het rayonhoofd, de andere mannen die, uh, die uh, hier werken aan het ijs. En u hoort, die hele veegmachine is erdoorheen gezakt. Ja, ja, nou, daar had ik echt niet op gerekend vanmorgen. Want vanmorgen vroeg hebben we gezegd: van, Kom op, we gaan met de machines toch. Uh, de, de, we gaan erop en uh, we proberen het. Ja, maar ja, dat is toch een beetje. Ja, we hadden toch 7, 8 centimeter daar. Dan moet die machine er wel op kunnen. Maar het is van de En van de is toch wel erg bros. Daar ben ik ook doorheen gegaan. Dus. Ja, want u bent er zelf ook doorheen gegaan de afgelopen zaterdag. Ja, inderdaad. Ja, was het gevaarlijk? Nee, het was niet gevaarlijk. We hadden 10, 11 centimeter en ik loop drie passen de andere kant op. En ik zak er rechtstandig doorheen. Nou ja, en toen brokkelde het ijs nog meer af. Dus dan ging bijna kapje kopje onder. Maar, en dat is hier nu dus ook weer gebeurd. Dan denk je, nou, het moet toch kunnen? Nou, dat kan dus niet. Ja, dus iedereen kan wel roepen: LC de tocht. Maar... Maar uh, dan, moet er nog heel wat, uh, dan moet er nog heel wat gebeuren. Kijk, als we de sneeuw eraf kunnen krijgen... en uh, we krijgen een paar nachten goede vast... Nou, dan heb ik er alle vertrouwen in. Uh, zo het er nu op lijkt, dan uh, word je alleen maar negatiever... in plaats van positiever. Dat is niet zo best. Het is 13 over 1. Kijk hoe het is op de weg. Jolanda van der Velde bij de AVB. Nog één file op de A10, de ringwest richting Zaanstad. Daar staat tussen Geusweld en de Koenzen op 3 kilometer... Tussen Leerdam en Gorkum rijden geen treinen vanwege een seinstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dankjewel. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Toerwinnaar Alberto Contador raakt zijn toerzegen van 2010 kwijt. Want hij is door het sporttribunaal KAS met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst. Minister Verhagen bekijkt de mogelijkheden voor een doorstart van Netcar. Mitsubishi trekt eind dit jaar de stekker eruit. En Syrië voert de aanvallen op Homs op. Die stad wordt onophoudelijk door regeringseenheden bestookt. Dat is het einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Volg je hart en leef je droom. Koester je talent en maak er dan werk van.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 En Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Prins Klaus Fonds wil dat in ieder geval, nee, dat in geval van rampen moet ik zeggen, en ook van oorlog, ook culturele noodhulp wordt gegeven, zodat cultureel erfgoed kan worden gespaard. Werklunch werklunch zometeen met de directeur van het Prins Klaus Fonds, Christa Meindersma. Deze week hoort u in de werkweek van Henk Angenendt, winnaar van de laatste Elfstedentocht. En hij heeft nu een marathonploeg. Zijn ploeg reed afgelopen zaterdag de alternatieve Elfstedentocht. En omdat er een kans is dat die echte er misschien wel komt, was Angenendt daar eigenlijk niet zo heel blij mee. Ik ben uh, zaterdag op zondag terug natuurlijk rijden. Achteraf kun je gewoon zeggen, we hadden natuurlijk nog veel eerder het hoogstuk naar huis moeten komen. Ik heb wel uh, geopperd om uh, die 200 kilometer een paar dagen eerder te doen. En dan beginnen ze allemaal van, ja, het zal allemaal meevallen en dit en dat. Maar ja, je ziet dat het helemaal niet meevalt. En dan euh, na half twee gaat het nog even door over de ijsgekte. De Elfstedenkoorts is voorbarig. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doet dan met hekjes. De stelling dus, de Elfstedenkoorts is voorbarig. Dit is Radio 1, de werklunch. En terwijl u dan misschien vannacht van de Elfsteden steden toch lachte dromen, zat heel Amerika aan de buis gekluisterd. Tijdens het belangrijkste sportevenement van het jaar zagen ze de Giants van de Patriots winnen. Het gaat over American Football. Aan de telefoon is Perry Hendricks en zijn hele leven en werk draait om dat American Football. Goedemiddag. Goedemiddag. Want wat doe je precies? Uh, ik heb een PR-bureau en dat specialiseert zich uh, in de Amerikaanse sporten en is ook vertegenwoordiger voor ESPN America, uh, een tv-zender uit Amerika. En daarnaast ben ik de hoofdredacteur van USA Sports, uh, het enige tijdschrift over de vier grote Amerikaanse sporten. Ja. Dat, dat op zich al uh, bijzonder, want dat zal in Amerika niet gebeuren, hè? dat er uh, in één tijdschrift vier uh, van die sporten staan. En eigenlijk hebben die sporten eigenlijk allemaal hun eigen tijdschriften. Ja, klopt. Ja, in uh, Amerika is het natuurlijk hartstikke groot en hartstikke massaal, pracht uh, en paal, praal, uh, popcorn. Terwijl hier in Nederland ja, moet je toch uh, de niche bedienen met zo'n uh, zo blad. En daar hebben we dan ook voor gekozen om die vier uh, sporten eigenlijk in één format te gieten... en zo uh, de 78.000 actieve sportbeoefenaars in, uh, in het land te bedienen. Ja. Even die vier in volgorde, hè? want wat is nou in Amerika nog steeds officieel de grootste sport? De grootste sport is ongetwijfeld American football. en dat zie je aan alles. De toch commercie, die, ja, die tiert daar gewoon welig. Uh, en daarna een goede tweede is, uh, is hongbal, dat is dan de uh, America's National Pastime, zoals dat uh, zo mooi heet. Ja. En dan volgt basketbal en dan uh, ver daar achteraan pas ijshockey. ijshockey. Ijshockey, op vier, maar American voetbal dus absoluut de nummer één. En hoe kan het nou toch dat dat in Europa eigenlijk, en, en zeker ook in Nederland, uh, toch niet echt populair is? Nou ja, ik denk dat het een beetje te maken heeft met de Amerikaanse benadering. Uh, zoals ik net al zei, ja, het is toch een beetje een popcorncultuur. Uh, ja en in Nederland uh, wordt daar toch een beetje raar tegen aangekeken. We zijn toch een beetje Calvinistisch wat dat betreft. En dat is aan de andere kant ook wel weer tegenstrijdig. Want je hebt het net uh, ja, bijvoorbeeld over de Elfstedentocht. En uh, hier in Nederland is het dan opeens massale volksgek... Uh, als uh, een paar rajonhoofden uh, een avondje tegenleuten. Dus wat dat betreft ja is het, is het toch een beetje raar. Dus ik denk dat je het meer moet zoeken in de manier waarop die sport uh, gepositioneerd wordt uh, in Amerika. Want dat is toch ja, heel uh, nationalistisch, heel uh, ja, vaderlandslievend eigenlijk. Uh, weerspiegeling van de American Dream. Iedereen die niets is, kan zomaar iets worden. Uh, en ik denk dat heel veel Amerikanen, ja, dat gaat er gewoon in als, uh, als zoete koek. Ja. Het is natuurlijk wel geprobeerd, hè? we hebben hier een tijdje die Amsterdam Admirals gehad. Uh, ja. de, vanuit de NFL werd geprobeerd om dat American football over de zee te brengen... naar, naar Europa In Duitsland was een... Uh... Het was een competitie, maar er was zelfs een Europese competitie, maar toch is dat nooit echt van de grond gekomen. Nee, en dat is eigenlijk precies om dezelfde reden. Uh, kijk, de NFL heeft ooit een droom gehad om de wereld te veroveren. Nou, ik heb dat tien jaar lang onderdeel van uit mogen maken. En, uh, ja, zoals zij het benaderen, was het toch een beetje de missionarissen, zoals we ze vroeger kenden, die het christendom naar Zuid-Amerika gingen brengen. Zo heeft de NFL het ook een beetje benaderd. Dus hebben we eigenlijk mensen aangesteld in allerlei werelddelen. Ze hebben die mensen ontzettend veel geld gegeven en gezegd van joh, uh, ga de markt op en uh, duw het de mensen maar door de strot. Uh, nou ja, dat is natuurlijk een verkeerde benadering. Want juist bij Nederlanders moet je dat niet doen, want dan, ja, dan gaan er alleen maar de haren recht van overeind staan. Uh, dus dat is een grote fout die de NFL heeft gemaakt. Uh, neem niet weg dat de sport en de vier sporten sowieso wel een, een, ja, een goede basis hebben. Dat, uh, kijk, in de sporten zit sowieso uh, alles wat je in sport uh, wil zien: uh, tactiek, uh, hardheid, uh, competitie. Uh, dus ja, dat. Deel, dat trekt dan die niche mensen in Nederland veel wel aan. Ja. Um, het, het had eigenlijk misschien gewoon wat meer tijd moeten hebben, zeg jij ook eigenlijk. En, en Er is geloof ik één Nederlander die zijn geld verdient hè, in, in, in het American football. Ja, naast mij. Nee, we hebben in, in Nederland hebben we uh, een, een, een speler gehad uh, die heeft op het hoogste niveau gespeeld uh, in Amerika. En die is nu coach uh, op het Amerikaanse college niveau. Dus daar verdient hij zijn geld mee. En er zijn een aantal jongens, uh, een stuk of vijf in getal geloof ik, die nu op het Amerikaanse college uh, spelen. Daar krijgen ze natuurlijk geen geld voor. Maar de volgende stap is dat ze zich kunnen aanmelden voor ja. de NFL-draft. En uh, ja, naar het hoogste niveau kunnen doorstromen. Uh, ja. ja. uh, Terecht weer naar de Giants? Ja, als je de hele wedstrijd bekijkt, wel. Uh, de Patriots waren in het middenstuk een stuk uh, beter. Maar uh, ja, het gaat erom wie er in het laatste kwart het beste is. En dat was ongetwijfeld de Giants dit keer. Ja. Oké. Okay. Dankjewel dat je ons even een beetje bijgepraat over dat uh, enorme gekke fenomeen. Waar wij dus eigenlijk niet zoveel mee uh, hebben. Maar dat zou wel moeten misschien. Perry Hendricks over het American Football. Dankjewel. Uh, na het bloedige drama in het voetbalstadion... maar dan ging het wel weer over gewoon sokker, zoals ze dan in de Verenigde Staten zeggen. Dus gewoon onze eigen voetbal. Uh, dat was in Port Said. Vorige week is de storm van protesten in Egypte weer helemaal opgeleid. Bij zo'n conflict gaat de aandacht natuurlijk vooral uit naar de slachtoffers... maar ook het cultureel erfgoed ligt onder vuur. En daar komt het Prins Klaus Fonds dan in beeld. Dat fonds vindt dat noodhulp zich niet moet beperken tot onderdak en voedsel... maar dat er ook oog moet zijn voor de cultuur. Maar wat houdt dat eigenlijk precies in, culturele noodhulp? En daarom heb ik vandaag een werk. Met Christa Meindersma, directeur van het Prins Klaus Fonds. Dag mevrouw Meindersma. Goedemiddag. Um, uw fonds is ook actief in Egypte. Wat hebben jullie daar bijvoorbeeld gedaan? Een van de voorbeelden, de meest recente eigenlijk... is uh, de brand die ontstond in het Egyptisch Wetenschappelijk Instituut... bij de gevechten op Tagierplein. Wij kregen daar een verzoek voor uh, het leveren of bijdragen... aan het kopen van uh, om uh, wat er van de collectie nog over was en uit het uh, instituut gered kon worden... om dat zo te verpakken dat het later ook nog weer uh, opgeknapt kon ja. worden. Maar vacuümzakken, dus daar worden dan die uh, boeken... of alles, alle, alle documenten die daar liggen, worden daar dan in verpakt? Dit is een instituut met een van de uh, belangrijkste... meest zeldzame collecties uh, in Egypte en in het Midden-Oosten. Een groot deel van de collectie ging onmiddellijk in vlammen op... maar vrijwilligers zijn, ja, terwijl er geblust werd, toch het gebouw ingegaan... om te redden wat er te redden viel. En de enige manier om die dood Documenten nog te bewaren, zodat uh, ze nog verder opgeknapt kunnen worden... is ze inderdaad te drogen in vacuumverpakking. Uh, ja. En wat voor projecten doet u nog, doet u nog meer? Uh, in Egypte hebben we een, uh, een aantal projecten lopen... die met die culturele noodhulp uh, te maken hebben. Maar bijvoorbeeld ook uh, vanuit Libië hebben we nu net een, uh, uh, een voorstel gekregen... of eigenlijk een verzoek... Uh, om te helpen met uh, de eerste hulp te geven aan de schade... die ontstaan is aan een Romeinse villa... die door Gaddafi gebruikt is als een raketbasis. En dat is een villa die in 1974 onder het zand in de woestijn vandaan is gekomen. Van onschatbare archeologische waarden. Uh, nu gebruikt voor militaire doeleinden. En ja, het blijkt toch in deze situatie belangrijk te zijn... Uh, om dat soort uh, stukken erfgoed uh, een kans te geven ja. deze situatie te overleven. Maar bijvoorbeeld Haiti, begrijp ik, bent u ook actief? Haiti, Burma, Indonesië, China, eh, Bhutan, na aardbevingen... maar ook na overstromingen, na de tsunami, de cycloon Nargis in Burma. Eh, wij kunnen heel snel reageren op zo'n moment... om te kijken wat de noden op de grond zijn. Dus echt een, een, een eerste hulp uh, uh, in zo'n noodsituatie. En daar blijkt toch steeds dat naast voedsel... een dak boven je hoofd, medicijnen en water... Uh, het voor de getroffen gemeenschappen vaak van groot belang is... dat uh, iets van dat uh, erfgoed wat nog overeind staat... En de definitie van wat erfgoed dan is, dat hangt heel erg van de gemeenschappen zelf af. Dat dat ook bewaard blijft. Het geeft een stukje kracht, een stukje hoop... die belangrijk is voor de wederopbouw van dat soort gemeenschappen. Staat dat dan ook in allerlei noodscenario's, ergens op een, op een plaats in de top 10, zeg maar? Want je zou toch denken dat mensen inderdaad eerst aan hun eigen hachje denken... en, en dan komt daarna, als het, als het stof is neergedaald, komt dit wel, zou je, zou je denken... Het, het dringt steeds meer door. Ik denk ook bij de hulporganisaties. We hebben contact met de Verenigde Naties, met UNESCO. Met ook hulporganisaties die in Nederland actief zijn in humanitaire noodhulp. Dat dit eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is, ook van die noodhulp. En u zegt ook, het komt ook echt vanuit de mensen zelf daar. Het, kom, het komt allemaal vanuit de mensen zelf. Ik bedoel, wij bedenken niet uh, vanuit hier uh, wat de noden daar zijn. Uh, waar dan ook, waar die rampen en conflicten plaatsvinden. We hebben een wereldwijd netwerk en we krijgen verzoeken uh, om dit soort steun. Wat wij proberen te doen is echt heel snel een kleine bijdrage te leveren... zodat bijvoorbeeld dingen zo bewaard kunnen worden. Bijvoorbeeld een, een dak op een, uh, op een kerk, zodat uh, de wandschilderingen bewaard kunnen worden. Zodat later de grotere restauraties ja. Gedaan kunnen worden. Dus het gaat eigenlijk om hele, ja, relatief kleine bedragen in eerste instantie. Uh, het gaat bij ons eigenlijk altijd om relatief kleine bedragen... zo tussen de 15.000 en 25.000 euro. Uh, wij betalen ook geen uh, uh, zeg maar buitenlandse adviseurs die daarheen gaan. Het zijn lokale organisaties en experts die heel snel ter plekke kunnen zijn... daar een inventarisatie maken van uh, wat er gebeurd is... en wat voor de gemeenschap het hoogste prioriteit heeft. Ja, sterker nog, u stelt ook geld beschikbaar om bijvoorbeeld restaurateurs op te leiden. Uh, in heel veel van onze projecten zit een stukje opleiding. Uh, soms gaat het om hele oude gebouwen of archieven en zijn uh, ja, zeg maar de, de, de skills om uh uh, bijvoorbeeld die, die archieven weer in ere te herstellen niet aanwezig... dan worden er ook in zo'n project onmiddellijk mensen opgeleid. Die hebben dan een poos werk, maar ook daarna de mogelijkheid... om, uh, om daarmee hun geld te verdienen. Uh, sommige sites zijn natuurlijk ook van groot belang... voor bijvoorbeeld een toeristisch potentieel van een land of van een gebied. Dus in die zin heeft het zelfs een economische component? Het heeft heel vaak een economische component... en ook een economische spin-off in de praktijk. Nou, deze tak van Prins Klaus bestaat sinds 2003. Hoe is het eigenlijk ooit begonnen? Het is geïnspireerd door de plunderingen in het uh, Nationaal Museum in Bagdad En uh, daarvoor, enkele jaren daarvoor, waren natuurlijk door de Taliban in Afghanistan de grote boeddhabeelden in Bamiyan opgeblazen. Ja. Uh, en toen hebben wij ook gedacht, uh, uh, verontwaardiging alleen is niet genoeg. Uh, er moet echt actie bij komen om werkelijk wat aan dat soort situaties te doen. Ja. Het, het klinkt eigenlijk zo van, hè, als er dan zo'n ramp is, dat, dat, ja, dat je eerst met andere dingen bezig bent, maar als je het dan zeg maar naar onze situatie verplaatst en ik noem wat het Rijksmuseum zou uh, ineens instorten, ja dan wil je toch ook graag dat die dingen bewaard ja, blijven. Of het Vredespaleis, ja. of, of gewoon grote uh, gebouwen... of belangrijke archieven die gewoon een stukje zijn van het land. Ja, ik snap het. Hartelijk dank voor de uitleg. Christa Meindersma, directeur van het Prins Klaus Fonds. Geen dank, graag gedaan. De Werkweek. Deze week met... Henk Angenent. Trainercoach van het Waarder als schaatsteam. Daarnaast nog een uh, agrarisch bedrijf. wat eigenlijk de hoofdtak is uh, het fokken en het opleiden van uh, springpaarden. En Angenent is de winnaar van de laatste Elfstedentocht. Dat weet u natuurlijk nog wel. Zelf zal hij als toerrijder starten als de tocht er komt. Maar in zijn marathonploeg zitten kanshebbers voor de overwinning. Als ploegleider heeft hij nog wel wat kritiek op de KNSB... die de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk niet eerder wilde laten rijden. Uiteraard keek Angenent naar de persconferentie van de rajonhoofden vanmorgen. Maar eerst wat huiselijk leed lekkage. Ja, er was een storing ergens in de, in de, in de kelder onder de oude Dat Dat kwam allemaal stroom uit, geloof ik, dus er zal wel een leiding knap zijn. Het is wel lekker warm. Maar, maar dan kan ik hier het water er niet afzetten, dan? Nee, dit is, nee, dit is de waterleiding achter het ik kan, hem, ik kan hem helemaal niet dichtzetten. Wacht even. Ja, ik heb nu uit. Nu heb je het gemaakt. Ja, dit is mijn, uh, mijn, geboortelijke, uh, mijn geboortegrond. Zeg maar. Hier heb ik altijd uh, mijn vader geboerd. En mijn opa. En mijn overgrootopa heeft het in de tijd uh, gekocht. Dan praat ik al over 1920. En uh, ja, we hadden in 1999 een nieuwe Koestel gebouwd. En die hebben we eigenlijk uh, nu uh, helemaal omgebouwd uh, uh, voor, uh, voor ook de training van de springpaarden. En uh, de training van, van onze eigen paarden, die duw ik eigenlijk allemaal zelf. Uh, tenminste, alle dressuurmatige trainingen. Dus ja, daar gaat wel een hele lange tijd uh, in zitten. Heel veel tijd en aandacht en, uh, en energie. Maar goed, dat is ook heel mooi om dat te doen. Ja, het is ook gewoon een vorm van sport. Zo moet je zien. Het is altijd nog een alternatieve route bij achter de hand hebben... mocht het gebied in Gaasterland onbegaanbaar of slecht ijs vertonen. Dus we hebben de drucke doos al helemaal open. We gaan echt voor... Een helftdelend af. Alleen... De heeft het al even geschetst. Ik ben uh, zaterdag op zondag nacht natuurlijk terugkomen rijden. Achteraf kun je gewoon zeggen, we hadden natuurlijk nog veel eerder het hoofdstuk naar huis moeten komen. Ja, Kijk, hij gaat, hij gaat er komen, dat weet je. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Kijk, die jongens hebben nu natuurlijk 200 kilometer in de benen zaterdag. Ja, dat is natuurlijk best heavy. En als je dat twee dagen eerder had kunnen doen, hadden ze gewoon twee dagen lang kunnen herstellen. Dus je kan je afvragen of dat wel helemaal uh, reëel is uh, richting die jongens. Terwijl je het ook aan uh, had, uh, zag komen eigenlijk. Maar ik heb wel uh, geopperd om uh, die 200 kilometer een paar dagen eerder te doen. En dan beginnen ze allemaal van, ja, het zal allemaal meevallen en dit en dat. KNSB ja, vooral. Kijk, die zijn uiteindelijk leading in dat. Ja, die, uh, die zijn er wel eens heel lax in. Het is gebeurd en nu moeten we gewoon vol voor gaan van de week. Hij meent het serieus. Oh, hij meent het serieus? Ja, ja, ja. ja. Geen grappen over Twitter of over de ze Erben. We hebben toch tien verzorgingsposten. En of die nou, nou daarvoor zes mensen of zeven mensen of tien mensen staan, dat maakt ook niet uit natuurlijk. Ja, Erben, Werner Mars. En uh, die had gisteravond uh, altijd op Twitter, dat hij met Twitter, uh, of over Twitter met uh, Tuiten zitten, uh, uh, en ze gingen een ploeg opstarten voor de Elfsteden toch. Dus ze zocht alleen nog ploegleider en Sanne die zag het voorbij komen. Dus Sanne zei, nou dan word ik wel ploegleider. Dus uh, nou Bel, die uh, van ja, dat, of dat serieus was. En, uh, nou ja, goed, uh, ja, die jongens hebben natuurlijk helemaal niks. Dus uh, die willen eigenlijk een ploeg opstarten alsnog. En dan, ja goed, maar die moet alles verzorgen, natuurlijk hebben ze geen draaiboek, helemaal niks. Nou ja, goed, dan kunnen ze eventueel wel... Uh, Kijk, die jongens gaan er maar uitrijden, maar ze zijn natuurlijk toch geen kans hebben. Ze zijn geen, geen, geen concurrenten voor ons. Dus ja, die kan je wel helpen, dat is geen probleem. Ja, dat is valt te regelen. Kijk, dan, dan draai je gewoon het hele zaakje mee. Dus, uh, maar goed, als ik jou een advies mag geven, moet je ze alle drie rijden. En dan moet je, en dan moet je even, even je stand gaan gebruiken. Want dan heb je die kilometers in je benen en als je dan een paar dagen kan rusten, dan rijden je die al steeds toch de fluit uit. Joh. Ja, ik spreek je. Jo, hoi, hoi. hoi. Hek Angenend, die met zijn team dus bij een eventuele Elfstedentocht... ook de verzorging van Erwin Wennemars en Mark Tuit het zal doen. Alles wordt dus echt in stelling gebracht voor de tocht der tochten. Maar nou moet hij alleen nog even doorgaan. Dat is toch even een uh, niet onbelangrijk detail. Een reportage werd gemaakt door Maarten Bleumers. We gaan er zo meteen over doorpraten in stand.nl. De stelling dan, de Elfstedenkoorts is voorbaardig. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Eerst nu Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het personeel van Netcar heeft bij de fabriek in Born de ingang gebarricadeerd met auto's. Ze zijn woedend over het stoppen van de productie door Mitsubishi. Nadat het slechte nieuws vanochtend bekend werd, is het personeel naar huis gestuurd. Pas vrijdag worden er weer auto's geproduceerd. In de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen zijn erg teleurgesteld... over het besluit van Mitsubishi om te stoppen met de productie van auto's in Born. De rivaliserende Palestijnse groeperingen, Fatah en Hamas... gaan een regering van nationale eenheid vormen. Fatah-leider Abbas, die nu ook de Palestijnse president is... wordt de premier van die nieuwe regering. En die heeft als taak verkiezingen voor te bereiden. De Palestijnen hielden voor het laatst verkiezingen in 2006. Mocht er een Elfstedentocht komen, dan gaat het ministerie van Defensie ondersteuning bieden. Dat gebeurde ook bij de laatste Elfstedentocht. De brandweer en de politie ter plekke hebben de leiding, maar Defensie zal materiaal en mankracht aanbieden. Bijvoorbeeld veldbedden. En Friesland heeft het vaarverbod uitgebreid. De provincie wil daarmee de aangroei van ijs de ruimte geven. Zodat er toertochten kunnen worden uitgezet. Sinds vorige week dinsdag mag er al niet worden gevaren op een aantal vaarwegen. En sinds 12 uur vanmiddag geldt het verbod op nog meer wateren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, .nl. Jurgen van den Berg. Ja, het ijs groeit. Of het ook goed groeit, daar kun je over twisten. Dus de vooruitzichten zijn best wel hoopvol. Toch kan een echte Elfstedentocht nog niet doorgaan. Het ijs in Noord-Friesland is mooi en dik. Maar in het zuiden van de provincie laat het allemaal nog te wensen over. IJsmeester Oostenburg was vanmorgen wel hoopvol. We gaan voor de hoofdprijs. Maar dan zal de natuur... en de natuur regelt hier alles in deze wereld. Het is vandaag volle maan. Nee, morgen is het volle maan. En dan gaan we kijken wat die maan gaat doen. Slaat hij om naar de goede kant en houden we de wind in het oosten... Ben ik de grootste op optimist van Friesland. Dank je wel. Maar voorlopig dus geen Elfstedentocht. Maar die is wel uitgebroken. Het is lang geleden dat het er zo hoopvol uitzag. Sinds 15 jaar zijn die rayonhoofden in een ijsperiode althans niet meer bij elkaar geweest. Misschien nog wel eens een keer voor een gezellig avondje, zo, links en rechts. Um, de koorts der koortsen, zou je kunnen zeggen nu. Uh, en de stelling in standpunt rel, de Elfstedenkoorts koorts is voorbarig. Ik ga erover doorpraten met Marnix Koolhuis, officieel schaatshistoricus. Nou, zelf benoemd mag je zeggen. <laughs> Het is nog geen officiële leerstoel, maar uh, dit land heeft er eigenlijk wel in nodig natuurlijk. Nou, ik, ik denk als een Elfstede toch komt, dan heb je hem, uh, dan heb je hem te pakken, ja? Marnix. Dat mooi, we, we gaan er zo meteen uitgebreid over doorpraten over die stelling, maar eerst even drie. Die keuzes, daar kort ja. antwoord op graag ja of nee. De koorts gaat te ver, maar verhoging zou beter zijn. Ja. De commercie moet ver weg blijven van de Elfstedentocht. Ja. Dus dat is twee keer ja al in de Elfstedentocht is van Friesland. Nee.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 Ja, ik, ik, ik ben, daar ben ik een beetje dubbel over. Kijk, het is inmiddels zo'n vast onderdeel geworden van het ritueel, uh, van het volksritueel, op weg naar die Elfsteden, toch, dat je hem ook niet meer weg kan denken. Dus hij hoort erbij en is een, is een eigen uh, onderdeel ervan geworden. Maar nee. hij slaat natuurlijk wel gauw een beetje door. Dus uh, er moeten af en toe weer wat tegenkrachten komen. Dus uh, nou, mijn functie zie ik het dan om af en toe eens even weer een uh, verkoelende hand op de wat alle al te oververhitte <lacht> voorhoofden van de Elfsteden te leggen. Ja. Een Be beetje relativeren. Mag wel. Nou, wij zaten ja. nog even te kijken, terug te kijken in ons eigen archief. Wanneer wij voor het laatst zijn die Lsted-tocht hebben gedaan. De, de koorts dan. Ja. Vorig hebben we inderdaad nou, ook een uitzending gedaan met Piep Paulusma. En dat was naar aanleiding van een soort discussie onder weermannen. Van, nou, dat de ene weerman zei, nou hij komt er wel. En de andere zei, het komt er niet. Nou ja, nooit meer wat van gehoord uiteindelijk. Nee, dat was maar een heel klein wintertje. En uh, als je ook in de geschiedenis kijkt, er zijn er 15 gehouden. Maar ik geloof wel 30 afgelast. Dus. Ja. Alleen daarom is de statistische kans al twee keer zo groot dat hij eigenlijk toch niet doorgaat. In, in dat licht even van hoe we er dan nu bij staan. En vanochtend die persconferentie ja, gehad? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk geen ijsmeester, dus ik kan die, die Friese ijsomstandigheden niet uh, inschatten. Maar er zijn wel een paar constanten in die geschiedenis. En dat uh, zijn uh, grote meren waar al snel een big, uh, flink pak sneeuw op ligt. Dat is heel slecht, want dat ijs groeit niet meer aan. Nou, dat meer zou je toch 16.000 man overheen moeten jagen. Ja. Nou, dat wordt een, kn een, een knelpunt. En je hebt natuurlijk de bruggen die altijd, en zeker in februari, als die zon al weer veel meer uh, warmte af gaat geven, die ook knelpunten worden. Nou, We hadden in 1909, toen die eerste tocht werd gehouden, 20 bruggen, geloof ik. We hebben er nu 200. Dus daar moet je wel heel goed naar kijken. Ja, maar goed, daar kunnen we omheen klunen. Ja, maar 20, uh, 200 keer klunen, dan gaat die echt niet door, hoor. Nee, dat, dat, nee dan wordt het te, te, nee, te nep. Nee, dus ik heb wel eens geopperd. Je moet kijken naar die bruggen, of je daar niet bijvoorbeeld uh, installaties onder kunt hangen. En dat kan met kunstijsplaten heel eenvoudig tegenwoordig. Die hang je over de wakker heen, en je komt aan, je stapt op zo'n plaat, je rijdt onder de brug door en je stapt daar weer op het echte ijs... en je gaat verder. Ja. En uh, sowieso zou de vereniging meer... naar technische aanpassingen die het karakter van de tocht... absoluut niet aanpassen, die hem juist weer terugbrengen... naar zijn oorspronkelijke vorm. Ja. Maar dat, dat, dat krijg je natuurlijk toch al gauw... dat we dan te veel gaan manipuleren. We hoorden net even dat, uh, dat uh, de, de ijsmeester zei... ja, er is maar één die het bepaalt. Dat is de vorst, het weer, de ja, natuur. Ja, vind ik niet helemaal. Kijk... Uh, die 20 bruggen die er toen waren, dan moet je zeggen, dan gaan we die 190 bruggen die erna gebouwd zijn, gaan we afbreken. Want we willen die Elfstedentocht toch weer in oorspronkelijke vorm laten rijden. Ja, dat gaan we niet doen. Ja. Dus dan vind ik, als die techniek voor die brug heeft gezorgd, dat je ook techniek mag gebruiken om het negatieve effect daarvan zoveel mogelijk te minimaliseren. Vind je dat ze te behoudend zijn bij de Friese Elfsteden? Nou, ik vind dat je die discussie wel mag voeren. Ja, en er wordt wel erg gauw gezegd: nee, daar gaan we niet over praten. Kijk, je ziet er aan het Lange Baanschaatsen. Dat is van natuurreis naar kunstreis gegaan, naar overdekte ja. ijshallen, is ook volkscultuur. Van een hele andere dynamiek en internationaal. Maar heeft zich op die manier wel kunnen weerhouden. Helemaal mensen waren tegen het overkappen van Tialf. Nou, ik denk als we dat niet gedaan hadden. had het Lange Maanschaps in Nederland eigenlijk niks meer voorgesteld. Ja. En ik wil niet zeggen dat je een kap over uh, Friesland moet leggen. of dat je dat hele parcours uh, van kunstijs moet voorzien. Maar er zijn wel degelijk aanpassingen ja. nodig. Sprinklerinstallaties kun je langs een heleboel stukken aanleggen. Spuit je warm water over het ijs. Is er licht een volgende dag een prachtige ijsvloer. en is al dat brokkelige uh, ja. zand. Uh, ja. ijs, uh, de sneeuw is maar. maar goed, zeg maar oké, okay, ik ga met je mee. Die bruggen, dat kunnen we dan misschien <laughs> nog wel oplossen. Met een paar kluimplekken erbij, want dat blijft ook altijd leuk voor de tocht. Maar goed, die enorme stukken die, op die in, met name in het zuidwesten van Friesland nu uh, blijkbaar voor problemen zorgen, dat heb je dan nog niet dicht natuurlijk. Nee, dat worden, dat worden hele lastige uh, vraagstukken. Nou, er zijn een paar alternatieve routes. Daar kun je goed naar kijken. Uh, je kunt kijken of je... Uh, bij Paul Witteman werd al, uh, was al een oproep om met een Hoovercraft uh, over het ijs te gaan die het sneeuw er, uh, eraf kan blazen. Je moet innovatief zijn. Hè? Dat is ook een, uh, een kracht van, uh, van de Hollandse en ook de Friese cultuur. <lacht> Nieuwe techniek ontwikkelen die deze problemen kunnen aanpakken. Ja, maar die Friezen zijn over het algemeen ook vrij uh, rustig. Zo van, nou jongens, laat het eerst maar eens even gebeuren. Vanochtend is er daar bij balk nog een, een, een machine van 100 kilo door het ijs gezakt. Ja, dan moet je toch niet denken als daar duizenden mensen overheen nee, moeten. precies. Dus uh, het is nog hartstikke ver. Uh, en die 50 die ik hier en daar hoor, daar geloof ik ook niet in. Ik, ik denk uh, dat volgende weekend, dat komende weekend, dat ga je echt niet halen. Dan zal het heel erg door moeten vriezen. Dan zullen de vriezen heel erg hard uh, moeten werken met uh, het, het sneeuwvrij maken van het ijs. Overigens aardig detail. In 1939, midden in de crisis, heeft uh, koningin Wilhelmina nog uit uige, eigen zak destijds duizend gulden ingelegd om een uh, bezem in de hand te stoppen en het Elfstedenparcours uh, schoon te uh, vegen. En net toen dat gelukt was, ging het dooien en is het uiteindelijk toch ook oh. weer niet doorgegaan. Maar je, je ziet hier wel een soort taak ook voor de, voor de overheid nog weggelegd ofzo. Zet de mensen maar aan de bezem en allemaal meehelpen om die toch door te laten gaan. Ja, we willen toch weer meer gemeenschapszin. De, de VOC de mentaliteit moet er weer terug. Nou, ik zou zeggen: alle uh, Nederlanders, uh, WHO'ers die nog kunnen vegen, uh, trek naar Friesland en uh, vegen een uh, stukje baas gewoon. Daar ja. Ja, ja, moet je het wel van hebben. Maar je, je hebt een prachtig boek oh. gemaakt ook. Ik zeg vanochtend een prachtig verhaal in de Volkskrant ook waar het allemaal vandaan komt. Waar, waar komt die, dat virus toch vandaan? Dat, als er maar even ijs ligt, dan gaan we onmiddellijk naar de Ronnie en. Ja, volgens mij moet je teruggaan naar de reformatie. Daar uh, zit een heel duidelijk kantelpunt. Uh, we, moesten opeens, uh, we moesten opeens... We werden opeens een protestantse natie. Uh, van het katholicisme moesten we niet meer hebben. En daarmee werd ook het carnaval uh, in de band gedaan. Maar dat carnaval, dat had een pendant op het ijs. Namelijk dat ijsvermaak. Want dat speelde zich ook af op ongereguleerd uh, ijs. Want de wetten van het land golden niet op het ijs. Alles was in principe toegestaan. En er was eigenlijk al een soort alternatief carnaval. Ook ongeveer in dezelfde periode op dat ijs. Nou, toen dat carnaval verdween, is men massaal op dat ijs uh, zijn eigen carnaval gaan vieren, maar ongecontroleerd door kerk uh, en uh, ongecontroleerd ook door wat betreft periodes, want het kon soms wel van uh, november tot maart uh, carnaval op het ijs zijn. Ja. En ik begrijp dat de Elfstedentocht eigenlijk niet eens door een Fries is bedacht, hè? Nee, nee, nee. Die Alstedentocht is eigenlijk pas een helemaal aan het eind van die, die, die, die ontwikkeling. Als je al de eerste ijsclub ziet komen, dan is Jaap Ede al lang wereldkampioen geworden. En dan pas wordt er door Pim Mulier een evenement bedacht. En dat is uh, bedoeld ook om de volksweerbaarheid op pijl te houden. Want. Dat had hij in Engeland gezien, waar hij op kostschool had gezien. En daar werd het proletariat, de fabrieksarbeiders... die werden maar kleiner en kleiner en dunner en dunner... omdat ze veel te hard moesten werken en veel te weinig te eten kregen. En dat tastte de weerbaarheid van het leger natuurlijk ook... aan wat er dienstplichtig bestond. Dus hij dacht, het volk moet in beweging komen. Uh, weet je wat, we gaan 200 kilometer schaatsen... en we gaan een vierdaagse organiseren. Dat heeft hij allebei gedaan. En voor die tocht heeft hij alle provincies aangeschreven... wie kan er een tocht van 200 kilometer organiseren... die eens in de zoveel jaar gehouden kan worden. Nou, er zijn, ik meen dat Overijssel ook heeft ingeschreven. Friesland ook. Die hadden die traditie al op eigen houtjes langs mm -hmm. die elf steden. Dus ja, het lag voor de hand dat hij uiteindelijk daar terechtgekomen ja. is. En er is hij ook terechtgekomen. Maar het was dus echt een nationaal evenement vanaf het begin. En vanaf de eerste tocht hebben er ook mensen uit heel Nederland deelgenomen. Ja. Natuurlijk wel overwegend Friese. En waren ook vaak de beste schaatsers. Maar toch 2 en, en drie zijn door de Hollander Koen de Koning gewonnen. Kijk aan. Um, dan even over de, de, de, de, de commercie eromheen. Ook daar is al een hoop over te doen. Jord Kelder die een actie is begonnen. Ik zag gisteren Mart Smeets nog even bij een kwestie van kiezen. Die daar ook nog weer iets over riep. He, platte commerciële kermis noemde hij dat. Um, terwijl het ook iets heeft van het moet, moet amateur blijven. Ja, en ik krijg me ook wel een beetje aan die, uh, die, die Unox-petten die je in de 97 voor het eerst uh, massaal uh, overal, uh, overal zag. Kijk, uh, ik, ik heb wel eens een pleidooi gehouden. De, de, de schaatsport heeft ook een prachtige traditie in het breien van je eigen wollen schaatsmuts. Vroeger had je die prachtige Art Casey-mutsen ja. en iedereen, had van verschillende kleuren en daar kon je het patroon van je oma aan herkennen. Ik vind dat mensen gewoon weer met hun eigen gebreide schaatsmuts uh, langs het parcours moeten gaan staan. Ook die rijden zelf trouwens. Ook allemaal hun eigen muts. Kan je hem prachtig herkennen. En de commercie moet inderdaad uitgebannen worden. Want uh, dit, dit is een feest van het volk. En uh, er komt geld genoeg binnen via, de, via het lidmaatschap. En er zijn vrijwilligers genoeg die het allemaal voor niks willen doen. Dat moeten we inderdaad wel zo houden. Heb je hem eigenlijk zelf ooit gereden? Ik heb hem uh, nooit officieel in de wedstrijd gereden. Maar ik heb in uh, 87, toen hij eigenlijk ook gehouden had moeten worden... Wiegel heeft daar nog een dubieus rolletje in gespeeld... waardoor het uiteindelijk niet is... Uh, de toenmalige commissaris van de koningin. Uh, ja, die had er drie achter elkaar. Volgens mij vond hij twee wel uh, vermoeiend genoeg. Maar toen in 87, toen heb ik hem met uh, twee vrienden op uh, eigen houtjes volbracht. Eerlijk gezegd uh, niet helemaal, dat geef ik toe. Dokkum begonnen en Leeuwarden geëindigd. Dus het uh, laatste stuk leeuwarden dokum niet uh, twee, twee keer gedaan. Maar het is al zwaar genoeg hoor, als je dat uh, zonder infrastructuur moet doen en uh, met ijskaart in je hand. Um, ik, jij komt net terug uit Ankeveen, begrijp ik, hè? Ja, ik heb daar even gekeken. Ja, daar was het toch wel een behoorlijke puinhoop... nadat gisteren daar 4.000, 5.000 man over het ijs zijn gegaan. En uh, ja, daar zie je toch wel een tendens ontstaan... dat half Nederland zo ongeveer vindt dat ze recht hebben... om in Ankerveen te komen schaatsen... als er nog niet ergens anders in het land een officiële toertocht is. Ja. En uh, ja, dat levert toch wel echt hele gevaarlijke situaties ja. op. Want ik zag een van die rajonhoofd ook roepen... van uh, we verwachten misschien wel 2 miljoen mensen als die doorgaat. Dat is nog wel wat anders dan een paar duizend in Ankerveen. Ja, maar ja, uh, Ankerveen dat is maar een paar kilometer. En uh, die elfstedentocht is 200 kilometer. Dus daar kun je aan uh, beide kanten van de oever ja. aardig wat mensen kwijt. En, en ze moeten er maar eerst eens zien te komen. Want die treinen die rijden toch niet als het uh, koud is. Dus hoe kom je er <lacht> op de fiets? Zeker? Nee. Nee, maar ik bedoel, het, het is bedoel, de tocht. Uh, en daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Ook over eventueel technische middelen daar nog bij uh, gebruiken. Maar dan uh, heb je ook nog eens een keer dat logistieke probleem natuurlijk. Om, om al die mensen een beetje van het ijs te houden. En, uh... Ja, dus nou het... ja, dat, uh, moeten ze daar, dat is het een Fries- en een overheidsprobleem. Uh, ik hoorde al dat het leger ingezet gaat worden. Nou, die moeten dan ook maar zorgen dat die mensen een beetje goed verdeeld worden over het parcours. En, en ik denk dat dat best kan, hoor. Ik ben heel benieuwd wel wat bijvoorbeeld social media gaan doen. Uh, om, daar krijg je natuurlijk vaak hele onvoorspelbare bewegingen van publiek... die opeens ergens een geweldig feest aan het maken zijn, waar iedereen dan op af wil. Ja. Dat wordt nog veel lastiger om ja. dat uh, te gaan controleren. Nog even dat andere sportnieuws van vandaag. Uh, komt dat door met zijn doping. Uh, hoe is dat eigenlijk met die Elfstedentocht? Heeft iedereen het altijd op een bruine boterham en een, een af en toe een nou, slot daar, daar gedaan? daar snij je wel een heel gevoelig punt aan, hoor. Uh, ik wil daar niet... Uh, ik heb wel eens inside, wel eens wat verhalen gehoord. Maar uh, kijk, zeker in de jaren 50 en 60, dat die tocht werd gereden, waren er veel Elfstedenrijders die nauwe contacten hadden met de wielerwereld. En uh, over de doden niets dan uh, goeds, maar Anton Verhoeven bijvoorbeeld, een uh, enorme Elfstedenkrak. Uh, ik heb wel eens verhalen gehoord dat hij in zijn schuurtje... een behoorlijke apotheek had. Aha. Dus dus, uh, en als het natuurlijk... Uh, dat, wil niet, dat is geen hard bewijs, laat dat uh, duidelijk zijn. Maar... Uh, als het ergens uh, van toepassing kan zijn... we weten dat natuurlijk uit de wielersport... dan is het bij die hele lange, inspannende ja. activiteiten... zoals in Elfstedertool. Ja. Want in 10 kilometer, uh, daar heb je aan uh, EPO zeer waarschijnlijk ja. nog helemaal niks. Maar ik neem aan dat die aanrijders toch... die worden toch ook voortdurend gecontroleerd? Uh, het is geen Olympische sport, hè. Dus uh, die lange baanrijders worden knetter goed gecontroleerd. Ook uit of competitie. Maar hoe de dopingcontrole ja. bij de marathonrijders precies uh, in zijn werk gaat... dus nee, je kan het Elfstedertool besturen... moet je toch zeer op het hart drukken om die controle? in ieder geval waterdicht te krijgen. Want het, je zou niet willen dat er uh, na jaren blijkt uh, iemand tussen te hebben gezeten... die uh, dat niet helemaal eerlijk heeft gedaan. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Jij blijft meeluisteren en dan kom ik zo graag terug om de reacties door te nemen. De koorts is voorbarig, dat is de stelling. Daar is nu door ruim 1100 mensen op gereageerd. 68% is het eens, 32% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Berg uit Marm, een van de mogelijke mededoeners en meerijders. Hij vindt het erg jammer dat uh, Elfstede een hype zo hoog is opgevat uh, gistermiddag al. En ik wil een klein beetje verwijt naar Omeropvries gegeven dat hij is gek stond te bellen met iedereen en heel weinig goede eisinformatie heeft gegeven. Zodat het vandaag dus tegen een nee op moet lopen. Dat is me goed ook. Uh, verder vind ik het heel leuk dat de ijsmeter van de brug heeft gezegd dat de invloed van de volle maanden komende dagen heel veel heeft te zeggen. Ja. Als het goed afloopt, dan hebben we dus volgende week een toertocht. Verder, ik zou het erg jammer vinden, deze week al een toert uh, als een grote tocht. Want wat hebben we eraan dat het 5000 maanden door het ijs moeten zakken en dan nog even aan jullie gast daar. Het is heel erg leuk met al die Hoover dingen, maar we hebben hier te veel uh, moeite en drakken om het ijs uh, sneeuw erachter te krijgen. Dus het is heel leuk die nieuwe dingen, maar we zullen het ja, vaak nog ja. met handdingen moeten doen. Want bij sloten is dit dus de hulpmeester met het hele spul ja. al door het ijs gezakt. Maar ik, zet... we, hebben, we hebben hier te maken met een kennis, zoals ik, als ik het hoor, en iemand die, die er middenin zit. Geef nou eens een uh, prognose. Ja. Hoe groot is de kans dat het eventueel zou kunnen gebeuren? Uh, de prognose na uh, morgenavond, dus uh, over 48 uur, wanneer dan dus de wind echt in de frieshoek van het oosten blijft zitten, mm -hmm. zoals de uh, Oosterburg ook zegt, mm -hmm. dan hebben we dus na zaterdag een kans van minimaal 60% procent, dan rijden we volgende week woensdag. En u bent er dan bij, hè? Uh, ik hoop het wel, als oh, okay. er dus uh, niks tussen komt. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Goosus. Dag. Een beetje ziek, hè? Een beetje, beetje los van koorts. U. Ja. Oh. Koorts is een symptoom, hè? Ja. Dat kun je zeggen, die is terecht of onterecht. Maar als het er is, dan is het er. Ja. En uh, ik verkeer in de gelukkige omstandigheden om hier naar buiten te kijken en veel schaatsers te zien. En waar is hier trouwens? Uh, dat is Noordoost-Friesland. Ah, kijk aan. De mooie plaats Buren. Dat ligt buiten de Elfsteden uh, ja. route hoor. Ja. Maar ik volg alles natuurlijk, zoals heel veel mensen van A tot Z. En ik zie voor de komende nacht weer de graden uh, min in de min op de teller staan... En vanmorgen was hij in min 13. Ja. En uh, ik denk dus dat het uh, op een Elfstenentocht aangaat. Ook uh, voor de rest van de week in perspectief. Goed zo. Nou, we, we blijven met u meehopen, want dat is toch mooi. Uh, Stamptnl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, kort is niet overdreven, maar dit gaat een beetje op gek te lijken. Hier in Friesland zijn een groot aantal zeer deskundige en ervaren mensen, het zijn allemaal vrijwilligers, bezig iets te organiseren waar hele grote risico's aan verbonden zijn. Ze hebben dus een hele grote verantwoordelijkheid. En het laatste waar die mensen op zitten te wachten... zijn allerlei op sensatiebeluste omroepers en verslaggevers... die hun de hele dag met de te vragen voor de voeten lopen... en van het werk afhouden. Ja. Dus ik zou zeggen, Holland even in het hok. Woensdag horen jullie meer. Holland in de groppen. <laughs> no. Dag. Stomp.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag met Frank Hollemans. Nou, ik ben het oneens met de stelling, want... We hadden een jaar of vijf geleden een discussie over de Nederlandse identiteit. Weet je niet dat Maxima zei dat wij hebben geen identiteit ja. hebben? Oh, daar was iedereen het wel mee eens, behalve Wilders natuurlijk. Maar kijk, wij Nederlanders vinden dat elk volk op de wereld een culturele identiteit heeft. Dat subsidiëren wij ook van ganse harte. Maar over onze eigen identiteit, die ontkennen wij altijd. Dus ik zou zeggen, bent u op zoek naar de Nederlandse identiteit? Zet een ijsmuts op en spoed u richting Friesland. En mocht ik doorgaan, dan ga ik fijn uh, thuis zitten op de bank met een bordje couscous op schoot. En dan voel ik me helemaal lang. En dan denk ik bij mezelf, rare jongens, die Hollanders. Dank u wel. Stap.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Ralph Marga ja, weer Wilders erbij. Hè. Waar wordt die man niet ja, bijgehaald? Nou, ik dacht ook van, het zal toch een keer gebeuren dat ja, Wilders... Meer, maar, meer, ja hoor, meer, eerst weer een bellen. Ik ben er niet over begonnen. Maar... Nee. nee. <laughs> wat vindt u van de stelling? De Elfstedekort nou, is voorbaardig. Ik vind iedereen zijn plezier, maar ik ben, het, ik ben het eens met die man die net zei dat, dat het er gekte is. Natuurlijk is het er gek. Laten we nou eens teruggaan naar de normale toestand van, van vroeger. Laten we nou geen hij roepen voor we over de brug zijn. Hè? Dat is ook zo'n oud spreekwoord wat bijna niet meer in zwang is tegenwoordig. Waarom? moet alles in, in, in, in, in, naar een hype, naar een, naar een, naar een overtreffende trap toe. Dat is, dat is de hedendaagse spreekmentaliteit geworden. Dat is met, met... en inderdaad de media die, die gaan hierin voorop. Dat, dat is iets, waarom wachten we niet gewoon af tot het zover is en dan ga je feest vieren, maar ga het niet van tevoren doen. We zijn nee. altijd van tevoren wereldkampioen voetbal en, en, en mensen gaan, gaan zich gedragen en ik denk, doe toch eens normaal. Ja. Vier feest op het moment dat het daar is, maar ga het niet van tevoren doen. Nee. En dat is in dit geval ook een beetje, een beetje nuchter. Ik ben geen Vries, ik ben een Hagenaar, maar daarom... Ja, dat is misschien uh, toch voor een aantal mensen wat vreemd... dat Den de Haag zich in dit geval uh, wel nuchter opstelt. Maar ik, ik vind het gewoon een, een, een, ja. een zaak dat... Uh, wacht, la, met ja. alles, hè, met verkiezingen, wachten we nou af tot de uitslagen er zijn. En ga dan feestvieren of ga commentaar leveren. Maar dat vooraf, ja. dat, dat is iets wat... Nou, ja, we, willen, dan... we willen het misschien gewoon heel graag met z'n allen. En daarom is dat speculeren natuurlijk ook. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Spreek maar partijen, ja. Ik uh, beleef mijn jeugd weer in kampen. Wij waren protestant en we mogen alleen lid zijn van een ijstrenergie. Nou, daar hebben we van genoten hoor. Ja. Mijn kinderen schaatsen goed en ik schaats goed en mijn man, we vinden het geweldig. Maar nu even naar die Elstedelijk koorts, is die voorbarig? Vindt u nee? Nee, is het lukt toch. Moet ja. luisteren, dat is toch echt Holland. En, en komt hij? er, denkt u, met al uw ervaring? Wat zegt u? Ik zeg, denkt u dat hij, dat hij er komt met al uw ervaring? Nou, even geduld hebben, maar ik geniet al voor die tijd. Ik vind het prachtig. Goed zo, dank u wel. Stand.nl, goeiemiddag. Dag, u spreekt met Van vanuit uit Megen. Dag. Um, ja, die course is op zich voorbarig, maar daar hebben de vrienden volledig aan zichzelf te wijten. Die voorpret, dat is alleen maar leuk. Dat, uh, ik bedoel, vroeger hadden, we het al toen ik met mijn vriendinnetje op een gegeven moment. Um, het uh, is een die al uh, van, van seks en, en, en een half jaar later was het pas zover. Dus voorpret, dat geldt voor, voor pret, de dingen. Voorpret is, is ontzettend leuk. Alleen, de vriezen, die moet, en ik ben het met de gasten in de studio, daar ben ik het mee eens. Je moet alles uit de kast halen. En als je met zware machines door het ijs zakt, dan, ga je dat, uh, dan doe je dat met, met mankracht. En als je een oproep doet als bestuur van de Friese Steden, dan staan er over een half uur staan er gewoon 10.000 mensen klaar om dat met de hand te doen. Ja. En dan je, is het probleem weg. En okay. ik, ik vind dat mijn gok van, uh, we hebben problemen, maar, maar ze komen te weinig met da daadwerkelijke oplossingen. En dat is doodzonde, ja. want het is een groot volksfeest. Ja, ja. Je weet het, het is maar één keer in de vijftien, 20 dus jaar. u, u, u bent er wel een beetje met Marnie eens dat als er technische middelen zijn om de boel nog wat te versnellen, dan bent u daar wel voor? Ja, natuurlijk. Ja, ja. En die middelen zijn er. Maar je moet het met de hand doen. Kom ja. op jongens, ja, ja. man okay. genoeg. We leven met 16 miljoen inwoners. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Jarre de Jong uit Ah, maar in Amersfoort. Um, het is fantastisch, die, die koorts van tevoren. En um, de baan schoonmaken zou ze goed kunnen doen met een paar helikopters: schoon laten blazen. Zoals een paar dagen geleden ja. ook gedaan is toen ze wak moesten zoeken. Maar mogen die wel zo laag vliegen eigenlijk? Of moet je er... ja, ja, uitzondering. Ja, voor de Elfsteden toch moet dat wel kunnen, denk Tuurlijk. ik. Ja. Oké, okay, meneer de Jong, dank u wel voor het bellen. Vanuit okay. Amersfoort, maar Hoi. wel een Fries natuurlijk. Uh, Marlink Scholaas is uh, onze gast vandaag. Hij is schaatshistoricus. Uh, ja, wat een van die bellen natuurlijk hmm. wel zegt, dat is wel waar. De, de verantwoordelijkheid ligt bij die Friese Elfsteden. Uh, ja, je, wil, je wil niet dat er een paar duizend man door het ijs heen gaat. Nee, die veiligheid is natuurlijk uh, oh, absoluut. Ze dus moet, moet voorop staan. En daarom moet dat ijs ook zo snel mogelijk geveegd gaan worden. En waar inderdaad geen materieel erop kan, moet dat met de hand gebeuren. Ik zat nog te denken, we kunnen daar toch ook asielzoekers voor inzetten, bijvoorbeeld. In Ter Apel zitten er geloof ik een heleboel. Nou, geeft die een bezem... Eh, maar, een maar die parkoppen. mogen niet werken toch officieel? Ja, kijk, noodbreekt werkt Bij de toch mag alles. Je mag... Als onderdeel van de inburgeringscursus misschien. Precies. Ja. Ja. Daarna kunnen ze leren schaatsen. Ze hoeven niet meteen te winnen om mee te doen. Maar uh, je, je kan er een inburgeringsproject van maken. Ik vond een mooie oproep van de transmedia uit Den Haag komt. Die zei geen hei roepen voor voordat we over de brug zijn. Uh, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Hè. We willen het zo graag. Dus inderdaad worden al die mensen die daar maar iets, die iets te vertellen hebben... die worden afgeleid van hun normale werk uh, door ons, de media ook. Nee, dat, daar ben ik ook, ook, ook helemaal mee eens. Kijk, we krijgen nu een prachtige week van, van genieten van uh, tochten. Laten we ons daar ook vooral uh, op concentreren. En inderdaad, uh, in Friesland, uh, de organisatie daar moet uh, nu de eigen boontjes doppen... en zorgen dat dat allemaal gebeurt. En daar moet zo min mogelijk mensen voor de voeten gaan lopen. De die volle maan Want... is belangrijk als de wind dan uh, ja, in de oostelijke hoek blijft staan. Slaat dan... de maan, maar als, de, als die omslaat naar de goede kant? Ja, ja. Ik, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet, zo'n maan die omslaat. Ja. En dat je dan uh, opeens de strenge... En wat ik tenslotte nog heel aardig vond, was die mevrouw uit Kampen... die zei dat ze nergens lid van mocht worden als protestant... maar wel van de ijsvereniging. Maar die was mooi niet protestant, want die zijn er niet in Nederland... Uh... Protestanten of katholieke ijsverenigingen. Die zijn gewoon ijsverenigingen. Het zijn gewoon ijsverenigingen. Daarin zie je ook dat ze echt tot de nationale volkscultuur behoren. Want de verzuiling heeft er ook nooit greep op gekregen. En dat in het uh, stadje waar uh, Averkamp zijn uh, allermooiste winterlandschappen heeft gemaakt. Kampen. Oppositie oh, zijn. Ja, uh, goed zo. Nou, Marnix, we gaan het wel afwachten. Ik neem aan dat jij. Uh, jij hebt de druk. Hebben iets vanavond naar de Belg, geloof ik? Ja, vanavond uh, belde Canvas mij om uh, daar uit te leggen hoe dat zit met die Hollandse schaatsgekten. En ze weten niet eens dat die gekten uit, uit België is komen overwaaien in de 16e eeuw. Vanwege dat katholicisme? Uh, met Pieter Breugel. En, uh, die heeft de eerste, en ze hebben waarschijnlijk ook de metalen schaats daar uh, uitgevonden en ontwikkeld. Ja, Oudste schaatswedstrijd, 1466 in Brussel. En ik hoorde jou pas nog vertellen dat als je in België op het ijs gaat, dan kan je een boete krijgen zelfs. Nu. Ja. Ja, nee, dat, dat, na die formatie hebben die katholieken dat ijsvermaak totaal uitverbannen. Ja, en ja, ja. nog steeds is daar de gevolg van dat als je zonder uh, vergunning het ijs opgaat... dat je 80 euro boete krijgt. Nou, kijk maar uit. Dat je, als je toevallig iets <laughs> moois tegenkomt onderweg... dat je dat niet doet, want dan haal je die uitzending niet ja, eens. Ik ben benieuwd of je agent mij te pakken krijgt. <laughs> Leuk dat je er was. Mark Koolhuis, schaatshistoricus. Elfstede Koorts is voorbarig 68 eens, 32 oneens. We gaan naar de onderwerpen voor dit is de dag. Zit ook ijs in, hè? Ja, ijsmeester Piet Venema. Wie kent hem niet? Die... Het de laatste Elfstedentocht aan wist te kondigen. Die zit bij ons in de uitzending verteld. Wat er dan allemaal zo al moet gebeuren in die dagen voordat je dat gaat aankondigen. Dat hopen we dan maar. En we hebben een ijsjournaal na het nieuws van half drie. Op tv doen we dat maar ook op de radio. Met uh, ja, de stand van het ijs in het midden van het land. En allerlei plekken waar leuke dingen te doen zijn. We praten ook over de euro. Doen we met een oud-directeur van de Nederlandse Bank, André Zas. Twintig jaar geleden het verdrag van Maastricht. Weet je nog? Toen is het allemaal begonnen. Heeft hij er spijt van, is een van de vragen. Zometeen na twee uh, Elsbeth. Alleen in er eentje dus, hè? Ja, want Thijs is op het ijs. Thijs is op het ijs. Ijs van de Brink wordt hier al genoemd. Uh, ik wens u een prettige ijsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV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 Dat we graag een hele strenge vorstperiode horen. We gaan echt voor een helftredend plan. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zij is 6. Tessa Dijkstra is 6 jaar ondernemer. Voor de medewerkers van haar marketingbureau wil ze graag een collectief pensioen regelen. Maar dan verwacht ze wel dat de premie ook echt voor pensioenopbouw wordt gebruikt. De Goudse begrijpt dat en introduceert daarom het nieuwe pensioen. Kijk op hetnieuwepensioen.nl, vertel ons wat jij verwacht van een pensioen en ontdek het nieuwe pensioen. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder.